En dit is het nieuws van NOS op 3. De officiële herdenking bij de begraafplaats Srebrenica in Bosnië en Herzegovina is zojuist begonnen. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat meer dan 8000 moslimmannen vermoord werden door Bosnische Serviërs. Nederlandse VN-militairen wisten die moordpartij niet te voorkomen. Correspondent Thijs Kettenis is bij de herdenkingsbijeenkomst in Bosnië. Nou, allereerst natuurlijk worden die meer dan 8000 mensen die bij die genocide om het leven zijn gebracht. Die worden hier uh, vandaag herdacht. Het volkslied van Bosnië-Herzegovina is zojuist uh, uh, gespeeld. Er zijn uh, toespraken en er zijn hier werkelijk waar duizenden mensen en een deel is nog onderweg hierheen. Ook in Nederland wordt erbij stilgestaan. In Den Haag wordt vandaag een plaatsmarkering voor een monument onthuld. Jeroen Rietbergen wordt definitief niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten. De bandleider van de Voice of Holland werd in een uitzending van Boos over de Voice in 2022 beschuldigd van verkrachting. Daarna volgde een zedenzaak met dezelfde beschuldiging. Maar eind vorig jaar werd de zaak geschrapt omdat er te weinig bewijs zou zijn. Zangeres Nienke Wijnhoven startte daarna een procedure om alsnog vervolging af te dwingen. Maar dat gaat dus niet gebeuren. En misschien stap je binnenkort lekker op het vliegtuig voor je welverdiende vakantie. Nou Kijk dan even goed hoeveel handbagage je nou precies gratis mag meenemen. Want daar moet je steeds vaker extra voor betalen. Bij de meeste maatschappijen mag je zonder bijbetalen maar één stuk handbagage mee. En dan ook nog eens niet groter dan een schoenendoos. En dat is best een uitdaging met inpakken, merkt mijn collega Ruben van de economieredactie. Nou, laten we eens beginnen met de toilet. We. Ja, laten we het erin doen. Die zit al half vol, deze. Nou, laten we dan je slippers er eens bij doen. was er dan nog net zo ja. naast je toilet? Ik er wel naast. Dan je lange broek. Of zal ik die maar thuis laten dan, want ik heb al lange broek aan. Nou, laten we de badhanddoek doen, want die ja. is natuurlijk wel essentieel. heb ik wel nodig aan de stand. Um, ja, Ruben het spijt, maar, maar hij is nu echt wel vol. Daarom wil het Europees Parlement graag dat handbagage gratis wordt... en ook dat je meer mag meenemen, maximaal 7 kilo. Heb ik het weer voor je vanuit het noorden steeds meer zon. 21 graden aan de kust en 26 in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Dat komt door werkzaamheden op de A10. Mensen moeten hier omrijden. Vanaf Bad Hoeverdorp is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam sta je bij de aansluiting met de A10 ook zo'n 10 minuten te wachten. En verder staat er nog file op de A10, de ring zelf. Dat is de ring Noord richting Amersfoort. Bij knooppunt Koenplein is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zfm.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 Des fleurs, été comme hiver, elle ne supporte plus l'ennui, cette demoiselle. Elle se grime le corps. Salvatore Adamo. Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ik vind de Italiaanse muziek zo mooi, hè? Ja, ik kan er ook bij janken, hoor. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Uh, Zullen we de luisteraars eventjes uh, bijpraten wat het weer betreft? Oh, dan pak ik even een gitaar erbij. Ja, komt-ie. Jawa. Zo, dat is wel een, uh, een uptempo, hè? En mag het worden. Lekker, hè? Hij mag wat zachter, hoor, Willem. Vanmorgen luisteraars kijken er enkele wolkenveld over het land waaruit er heel plaatselijk een lichte bui kan vallen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden ook de zon en de noordelijke wind is zwak tot matig. We gaan er vanmiddag, dan zijn er gelukkig weer perioden met zon. In het oosten komen we eerst nog vrij veel wolken voor. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. De maximumtemperaturen lopen uit 1 van 20 graden op de warden tot 26 graden in het zuiden van het land. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. En vanavond zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. De komende nacht nou ligt u waarschijnlijk lekker in uw warme bedje. Maar dan zijn er brede opklaringen. Het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Dus als u niet kan slapen, dan gewoon even de deuren open... en gewoon lekker even in de tuin bijkomen. Als je geen tuin hebt, gewoon voor de deur. Dat maakt dat allemaal niet uit. De komende nacht, dan kan, het, uh, dan kan er ook uh, ka plaatselijk een beetje mist ontstaan. Moet even kijken hoor. Want, uh, ja, nou, nou, nou, ja, ja, ik eigenlijk. klik mijn hele weerbericht weer weg. Nee, maar de, de, de komende, nou, ik zei het al, de komende nacht kan er plaatselijk een beetje mist ontstaan. Het blijft overigens droog. En de, ja, de mist hoort klonk. Uh, de minimumtemperatuur loopt uit even van 16 graden aan zee tot 13 graden land inwaarts. En er is weinig wind. Aan zee staat er een matige noordenwind. Morgenochtend, luisteraars, zijn er zonnige perioden en het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig. Morgenmiddag is het in het groot deel van het land is het lekker zonnig. en In het oosten komt er wat meer bewolking voor. Daar hebben we dus hier geen last van. En er kan een enkele bui ontstaan. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden aan zee... en 27 graden in het zuiden en oosten van het land... De wind is noordwestelijk tot matig en aan zee soms vrij krachtig. Morgenavond, Dan uh, komen in het Noorden en Oosten Wolken wel ervoor. Maar daar merken we dan niet veel van als we lekker naar de tv zitten te kijken of lekker een spelletje doen. Een ja. uh, beetje scrabble of zo, of uh, halma, of monipoli. maakt me allemaal niks uit. Maakt me allemaal niks uit. In het Zuidwesten is het zonnig, blijft droog. In de noordelijke wind is zwak tot matig. Aan zee soms vrij krachtig. Uh, de bron van mijn verhaal komt van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, oftewel ja, het KNMI. Helemaal, helemaal mijn vraag is alleen, uh, wanneer, kunnen, uh, wanneer worden de middagtemperaturen verwacht? De middagtemperatuur? Ja, wanneer worden die verwacht? Uh, nou, ik denk vanmiddag. Als ik me niet vergis hoor. Ja, is het voor of na de middag? Nee, dat is na twaalf uur. Ze tot een 12-6 zeg maar. Ja, dat, zijn ze, dat zijn de middagtemperaturen. Dat zijn de middagtemperaturen, ja. Hoe, waarom vraag je dat, Willem? Nee, dan kan ik de klok er even op gelijk zetten. Oh, dat is goed. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat.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 Was geweest, was er nooit een reden voor een feest? Oh, wat is het een leven fijn! Als de zon schijnt, als de zon schijnt. Ja, als de zon schijnt. Ik krijg even het verwijt, of niet een verwijt, gewoon een opmerking: Van God, Willem, wat doe jij al lang met je stukje gebak? Maar beste vrienden, dit is stukje nummer twee al. <laughs> Maar nu is het op. Nu is het echt op. Ja, ja, ja. volgens mij is het stukje nummer vier. Hè? Hij liegt er gewoon twee. Ja, maar niemand ziet dat natuurlijk. Hè? Daar niemand is het ziet dat het. Wel... He? Ik verstop me achter die, achter die mengtafel. Uh... Mag jonger jongbrieven wat zijn? Ja, je? natuurlijk beste man. Ja, nou... Uh, uh... De, de biecht. Gaan jullie wel eens de biecht? Dat je, dat je ik gaat... ben niet katholiek, dus ik biecht. Ja, dat niet. maakt niet uit. Je kan even goed de biecht gaan. Met wie moet ik ook dan biechten? Bij... bij wie dan? Nou, bij, bij, bij, bij, de, bij de pastoor of bij de kapelaan. dan? De... ook als je niet niet biecht. Ook als je niet kan je oh, nee. biecht. Ja, oh. dat kan ook zeker wel. Maar nou, er komt een uh, Italiaanse jongen bij de, bij de pastoor. Dus <coughs> Zege mijn vader, want ik heb gezondig tegen het uh, <coughs> zesde gebod. Heb je dat? Tegen het zesde gebod, zegt de Italiaanse jongen. Als hem de biecht wordt afgenomen, de, de priester vraagt: Ben jij Joop Pagano? Ja, vader, dat ben ik. En wie was dat meisje? Dat kan ik niet zeggen, vader. Ik kan haar eer niet schaden. Maar joh, toch? Ik ben er zeker van uh, dat, dat ik haar naam vroeg of laat te weten zal komen. Dus je kan het dus nu ook wel zeggen. Even kijken, hoor, waar mijn verhaal verder gaat, hoor. Hé, potverdorie. Nog aan toe. Potverdorie, door ik aan toe. Ja, <lacht> ja waar, waar heb ik nog voor... Oh, gelukkig, niet nee, nee, nee, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Die, die, die jongen zwijgt. De pastoor vraagt... Was het Tina Minetti? Dat kan ik niet zeggen. Was het Teresa Mazzarelli? Ik zal het nooit zeggen. Was het Camille? Ja, sorry vader, ik kan haar naam niet geven. Was het Katie Pirano? Mijn lippen zijn verzegeld. Was het dan Donna Rosa D Angelo? Alsjeblieft vader, ik kan het niet zeggen. Een vol frustratie, zegt de priester. Joe Pagano, uw lippen blijven gesloten. Ik waardeer dat, maar je hebt gezondigd. En ik moet je straffen. Je mag je vier maanden de mis niet meer dienen. Ga maar en zondig nooit meer. Jo Pagano komt buiten en zijn vriend Franco vraagt: Hoeveel straf heb je gekregen? Hij zegt: Vier maanden, vakantie en vijf goede adressen. Ik werkelijk, ik, ik voel weer, weer gepaste schaamte opkomen. En, en, en dan denk ik: Want je komt dan met een de biecht. denk is ik: Eindelijk eens een keer een serieus onderwerp. Want het is toch in deze tijd wel een serieus no, onderwerp. Nou is zeker. Wat tijd dat jij een keer je zat biechten? Bij wie? Bij jou. Ja, natuurlijk. Ben je anders? Ik geloof, ik, jou, dat, ik geloof niet dat je dat zo wilt. Ik kan jou, ik kan jou een, een volle aflaat bezorgen. Wat is een aflaat? Een aflaat. Nou, dat was vroeger, als je dan je biecht had, kreeg je een aflaat van de pastoor. En dan waren de zonden je vergieven. Wat deed hij dan? Dan, dan? dan meestal geld incasseren. <laughs> For... Oh, dan moest je dokken. Moest je, je moest dokken. Mafia, ja de. Niet alleen in Dokkum, maar ook in, in, in, in Bolsward en zo. En de Waar, waar Marken ook gebiecht ook. Werd, werd, moest gedocht. je geld geven ja. aan de kerk. De kerk ja. en, en, dan er en dan waren ze zonder vergeven. En dat noemden ze een aflaat. Noemden ze een aflaat. Ja. Oh, dat wist ja. ik niet. Nee, okay. Wist jij dat, Willem? Ja, dat wist ik zeer zeker ja Dat maar dacht, dacht maar ik wel. Willem maar maar alles, ik, heb ook, ik heb toen ook eens een vader een, een <coughs> gezien. Maar die had helemaal, helemaal de lippen verbrand. Wat is dat nou? Ja, zet ik in mijn bek verbranden naar uitlaat? Ja, dat is vergist. Dat is jammer. Die wil de bron overblazen. Ja. Gaat het, Ja. Oké. Okay. Nou, stik. Dat is een stukje gebak. Ja, nou, weet je wat... Uh, het is gelukkig wel de eigen gebak. Het is heerlijk gebak, trouwens. En het gebak, dat gebak, uh, dat is hier neergezet. Omdat, ja, Gerry, die was afgelopen jarig. Ja. En uh, Charles, die is 23 juli jarig. beste luisteraars. Ze dus zeggen, ja, wat moeten wij ermee? Nou, helemaal niks. Nou, je kan gewoon de cadeautjes hier in de, in de, aan, de, aan de studio... kan je gewoon <laughs> afgeven. bezorgen, afgeven. Ja, ik zag wel een, een nou, doosje staan met jouw naam erop, trouwens, nou, vriend. Sorry? Ik zag je een doosje hier aan staan met jouw naam erop. Een, een doos met mijn naam erop. Ja, even kijken, waar is het van? Easy Toys. Stay here. Net tegen Willem tekent easy en verdomd. Hij doet het, nou, Hij doet het, hè? He, ja, ja, maar hij luistert goed. hè? Wat is dat he? toch een zalige groep, hè? Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels, ja, ja, ja, ja. Alleen herkende haar stem niet echt bij dit nummer. Dat je, dat van je, Corrie? Ja. Dus ze is ouder geworden, hè? Corrie, ja, ja, ja. Ja, ja. ja maar, het is, maar het is, ze had altijd wel iets van Take it easy, take it easy. Ja, en dan huilen ze voor jou te laat. Begon ze ja, dan ook. Ze ja, nou, ja. Ja. Meid, hou alsjeblieft een beetje je, blieft, dan je geen jank. <laughs> Ja, ga nou toch alsjeblieft. Ga alsjeblieft zoeken raken, zei ik nog. Nee, maar ja. de Eagles uh, lekker de groepen, ja. Bestaan ze nou nog willem of Zeker. Ze... Ja, ja, ja, ja. ja, want ze hebben ja. toch volgens mij ook al net een soort heidje davids effecten 30 keer een afscheidconcert gehouden. Het, het schijnt dat er in Amerika. Er schijnt een, een, een zaal te zijn. of een, Ik weet niet of het een zaal is. met gigantische schermen. Oké. Okay. In, in 8D of zo, weet ik veel wat. En je waantje zullen gewoon. in een heel andere wereld. En dan gaan ze daar optreden. Ja, oké. Okay. Ik heb er beelden van gezien. Ah, geweldig. Ja. ja, die, die Joe, uh, Joe, die gitarist, hoort, die Joe? Nou, hij zit ook al... Uh, ik zal je al... helpen, dus Joe Wals. Die Joe Wals. Ja. Hij doet ook al mee in, in al die uh, sessies met andere groepen, ja, ja, ja. muzikanten ja, en zo. Ja. Geweldige gitarist. En moet nou, je maar eens kijken als hij speelt, moet je maar eens opletten op zijn mimiek. Die man die doet dingen met zijn gezicht. Als ik, dat als ik dat doe, dan breekt er wat. Dat is niet normaal. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, Willem. Hey, Ger Gerry is 78 geworden. Ja. hebben we net gehoord. Maar oma is 100 geworden. Ah, felisees, en bij ja. die gelegenheid komt de burgemeester natuurlijk op bezoek. Ja. U leeft nu al 100 jaar, zegt David Molenkamp. Wat is in de 100 jaar nu de grootste verandering in uw leven geweest. Zonder een seconde na te denken, zegt de oma. De dokter. De dokter? Vraagt de burgemeester verbaasd. ja. Toen ik twintig jaar was, zei de dokter helemaal uitkleden en ga maar liggen. En toen ik veertig was, zei de dokter bloes je uit en ga maar zitten. En sinds ik tachtig ben, zegt de dokter, steek je toch maar uit en laat maar staan. Snap je hem nou? Ik snap er helemaal niks van. Hem, hij is zo traag van begrip, geen. idee. Ik heb een... Het is allemaal echt gebeurd. Dit ja, ja, ja. Ja, allemaal, ja. Realiseer je dat wel? Dat al die verhalen die ik vertel, is echt gebeurd. Het is zeker echt gebeurd. Het is, ja, Uit het leven gegeven. Het Uit het leven gegeven. Autobiografisch. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, vertel. Jozefine, zeg je daar wat? De naam Jozefine? Nee, hey, Jozefine. Ik heb een berichtje gekregen van Jozefine. Sco Scorpius? Nee. Oh. Hello, zo, zo heet how do you do? Nee, dat zijn de. Doe dat niet uh, Like I remember ja. you. Nou, toch nog eventjes, <laughs> die piemel in je potje doen ja. oranje, oranje. oranje. Ik heb een ja. Oranje people. Ja. ja. Um, Jozef, jij schijnt dat te kennen. Ze kent jou. Hoe? Oh. En ze zegt van. Uh, ze, ja, van he, ze zegt heel lang geleden, kennen jullie ergens van, weet ik veel. In zijn oud wil ik allemaal niet weten. Maar toen zegt ze van, ik wil maar één ding termen zeggen. En dat wil ze in vorm van muziek doen. Oh, la. Ja, ik ben benieuwd. Nou. Kom op, Jozefien. Waar blijf ik je kom. nou? Van Jozefien. Charles en Josephine wordt jou dit aangeboden. Ik weet niet wat dat mens gedaan heeft. Maar... Nou ja, in ieder geval, ik heb het net met Gerry erover. Uh, uh, uh, Gerry. Ja. Uh, Willem heeft het verdiend. te huilen, is voor hem te laat. Ja. We komen niet meer. Hè? We komen niet meer. Nee. Nee. nee. Zal dat het zijn? Dat is het. Dat is het. Oh, ja. Nee, ja, nee maar nee. wel leuk dat je Corrie even draaide. Want uh, ja, Corrie heeft toch wel mijn hart gestolen, hoor. Vindt ja, nou uit. ja. Maar ja uh, Zingt ze nog eigenlijk? Corrie? Ik hoop van niet. Oh, nee, nee, nee, nee, ik, ik geloof echt. niet meer. Nou, Want zij, zij heeft het aangegeven uh, in de media... ...van, van ze stopte mij. Ja. En dan kon je op reageren als luister. Dat heb ik ook gedaan. Ik zeg, nou heel goed dat je ermee stopt. Dankjewel. En, uh, ja. Nee, maar volgens mij um, zingt zij nog wel met de bevers... Met wie? Met Johan Bever, Johan de Bever. Weet je oh, dat Johan de, die de serie, Bever. Ja. Ja, en je krijgt die lach niet van, me. van, ja, van mij juist, ja. En die zijn, dat zijn. je wel uh, Nee, maar dat, die zijn vrienden van elkaar. Ja, ja, ja, <laughs> nee, dat zingt hij altijd inderdaad. Ah. Ja, <laughs> maar, ja ik, ben, ik ben toch blij dat ik altijd de enige ben die een beetje serieus is. He, beetje, ja, jij bent je, hartstikke serieus. Ik ben hartstikke serieus ja. ja. Maar. Waar uh, is John de Bever? Ja. Daar ze, daar, ze is bevriend met, uh, met uh, John en, uh, en Kees, met zijn man. Wie? Met zijn man. Kees is, Kees, man Kees is de man van John de Bever. En, en zingt hij ook, John, En die, die zingt ook, oh. ja. Af en toe. En, uh, maar ze gaan ook vaak, uh, ze, ze kennen elkaar goed. Uh, hm. ze, gaan naar, ze heeft een prachtig huis ook. Uh, Wie? Corrie Konings, met oh. een zwembad en tennisbaan ah, en zo. Nee, nee, in Nederland heeft ze. Nog weer in Nederland? Ja, ja, ergens in Brabant. In ja, die heeft een, die een, heeft een, een paar, paar eurotjes verdiend. verdiend ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik, weet wel, ik weet wel van al die bekende sterren Van vroeger is die veel meer over. Nee. En de ene die is toch goed uitgesprongen. Weet je, die, heeft een, die heeft een enorm café op poten gezet. Die draait nog steeds dat ding. Uh, wie is dat? Welke café? Uh, Bonnie Sinclair. Oh Bonnie Sinclair.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 Not so loud. You know you only used to get on a steeple and all. Ja, dat was eigenlijk de vraag van vandaag. Houdt dat het veel? Ja, nou, dat voelt goed hier is het antwoord. Want ja. uh, uh, uh, het gemeentebestuur, dan heb ik het over de gemeenteraad... en de burgemeester en wethouders. Ja. Het zijn geen klimatennaaiers, hoor. Want die uh, zetten de komende jaren zich stevig in... om de vergroening van het dorp uh, uh, te verrijken, oh, zeg maar. Goed, dat is goed. Uh, en met dat is... deze ingreep wil de gemeente niet alleen de uitstraling en de openbare ruimte verbeteren... maar ook bijdragen aan een heel gezond leefklimaat. Meer biodiversiteit en leefplezier van inwoners. Ja. En voor de uitvoering van het groenonderhoud is Spaarne-landen ingeschakeld. Ah. Volgens wethouder Jan-Jaap de Kloet is groen bepalend voor de leefbaarheid en het imago van Zandvoort. We kiezen als gemeente er uh, bewust voor om uh, extra te investeren en uh, het verbeteren van de openbare ruimte, openbaar groen. Ons doel in, is dat Zandvoort standaard goed wordt verzorgd en natuurlijk uh, ja, uh, natuurlijk oogt. Het is ook gezonder, hè? Ja, ook, hè? zeker. En ook, uh... ja. Schaduwrijk hè? is het ook, hè? Met, die, met warmte. En ook al veel... ben je nou 78, voor de bloemetjes en de bijtjes is het ook goed, Gerry. Altijd. Ja, voor jou, hè? Altijd. Ja. ja. ja. Voor het vlinders in je buik ook. Ja hoor. Heb je die nog wel eens Ja. Hoor. ja? Oh, heel mooi, dat. Ik heb laatst een mijk kever in mijn buik, Dan ben je niet <laughs> blij hoor. <laughs> Ja, ja, ja. Wat is dat nou? Ja. Hey ik, ik zei het al, Spatenland voert het groen onderhoud gefaseerd uit, wijk voor wijk. En daarbij wordt gewerkt aan het verbeteren van de plantsoenen, struiken en bomen. Soms is intensieve snoei nodig of worden oude planten vervangen. Hoewel dit hm. tijdelijk een, een beetje een kaal straatbeeld kan geven, is het resultaat op langere termijn eh, echt zichtbaar. De beplanting wordt per locatie zorgvuldig gekozen met aandacht voor het kustklimaat. Ja, want hier in zand. Niet alles kun, kan, kan dit, dit klimaat hebben, hè? Bomen en planten nee, en zo. Nee. Want Vanwege jij... het zout en de, de wind en het zand. Jij hebt waarschijnlijk ook een bekonnetje? Ja, en ik heb. Daar kan, kunnen eigenlijk alleen maar kunnen op staan. Die o, overleven het. Agapanthus? Dat Agapantus. is een Zuid-Afrikaanse lelie. Een blauwe zuik? grote blauwe bloemen of witte bloemen ja. en die houden het vol oh oké okay. ja. en die kunnen daartegen. wat voor plant Afrikaanse Afrikaanse ladies zijn dat ja agapanthes agapanthes Ag Ag ja, ja. agapanthes ja. Ja, ja ik heb, uh, ik heb uh, en die heb ik al jaren uh, heb ik die op mijn balkon en die, uh, die doen het goed ik heb toen van die bloemen ik heb speciaal die bloemen uit de grond gehaald ik werd er helemaal gek van wat Afrikaantjes, heel krachtig getrommel. Ja, ja, die, ja, gek, ja, ja. Ja, die ja. kunnen niet ophouden, hè? Die gaan gewoon. Ga maar, gaan gaan he? hey, maar door, Er wordt hier dus in Zandvoort gebruik gemaakt van sterke droogbestendige. Uh, zijn het, droogtebestendige planten. zijn die paarse bloempies, toch, of niet? Die uh, ja, aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en wolf. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar het is geen vlinderstruik. Nee, geen nee. zijn we die hele lange, lange... Ja, maar lang, lang, met ook, met, ja, maar ook ja. met mooie blauwe bloemen enzo. We en zitten op de radio. Echt. Jullie maken dan wel beweging. Dit oh, ja, ja. is radio, man. Ja, ja. ja, nou, ja. ja maar wij, wij hebben ja. nou ook een beetje be bewogen stem, toch? Een ja, beetje ja, bewogen stem, ja. ja. ja. ja. We ja. hebben ja. een beetje ontroerd zijn ja, ja. vanwege de maar mooie natuur. Maar dat is wel natuur. een goed uh, initiatief, wel. Uh, ja, ik zie dat Petra die stuurde berichtje Er wordt iedereen afgekikt. Ja, sorry, Petra. Kunnen wij niks doen. Afgekikt? Ja, dan valt de zender weg. Oh, uh, daar kan ik, uh, ik helaas uh, niks aan doen vanaf hier. Uh, Susie stuurt een berichtje. Ze is net wakker, dus ze luistert het laatste uurtje mee. Daarom kan Peter waarschijnlijk niet luisteren. Oh, wat, want ja, Suzie, die, die kikt daar hinder, gewoon af. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. helemaal, nee, maakt niks uit, Suzie. Maar als u helemaal. nou wil zien, luisteraars, hoe mooi Zandvoort er op plaatjes uitziet al... Plaatjes. dan gaat u naar uh, zandvoort.niels.nl en dan uh, zoekt u het kopje zand wordt geïnvesteerd in vergroening voor leefbaarheid en klimaat. Alleen die foto zie je het raadhuis met hele mooie bloemen ervoor en je ziet uh, Maar er zijn al bloemen nu ook Ja. Ja, ja, die, die, die, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, maar die ja. foto die, ja. uh, die foto klopt niet hè, vriend. Die bovenste foto. Kijk maar. Kijk maar naar de bovenste foto. Ja, maar wat is het dan? Nee, je moet de bovenste foto doen. De bovenste foto. Schuif het even naar boven. Jij ja, scroll even naar boven, die foto Ja. Die foto die, die klopt, niet van vorig jaar. Want hier de... staat die bushalte er nog op. En die bushalte is er niet meer. Ah, dat hebben ze... Een bushalte? Ge... Ja. Ja, die foto is ook aangeleverd door de gemeente Zandvoort. Ah, kijk, daar heb je het al. Ja, dus dan hebben ze, ze vastheid in geschriften gepleegd. Een oude foto. Klopt, klopt het, uh, Gerrie, wat uh, Willem zegt? Nee, joh, er staat, er staat, er staat, staat gewoon een geel Daar bord. Is nooit een er staat een geel geweest, bord hoor. uit de handstraat. Er is nooit een, een bushalte geweest. Die bus die ah, gaat eromheen. Ah, ah. Die, dus! Die, die collega's van mij die nemen me gewoon in de zonne de veiling. Ja, dat ga helemaal niet, dat maakt helemaal niet uit. Maar, uh, maar oké, okay, uh, nieuws.nl, zandvoort.nieuws.nl. Dan kunt u die mooie bloemen in Zandvoort kunt u die gewoon uh, bekijken. Nog beter, wat je nog beter kunt doen, dat is gewoon eventjes naar Zandvoort toe gaan, denk ik. Ja. Dat is nog beter, is van, nog ja. Nog beter, ja. En ik zou het nu maar doen, want straks dan hebben we zijn ze weer. ze een... weg? Ja, maar het gaat sneller, hè? Ik ja. zie. Ik er staat, staat erop bij, ze zijn scharrelbloemen. Ja. Ik zie ook nog dat er afgelopen vrijdag 4 juli uh, de, na maanden intensieve verbouwing... Ja. het uh, volledig vernielde Game State Circus Zandvoort... Ja, dat is verbouwd. Ja. Is, uh, is, is geopend. Is ja. geopend. Ja. Kom je daar wel eens gering in, Circus? Nee, ik gok niet. Maar daar heb je wel uh, de bioscoop. En ja, gok niet. Hele... Ik heb ik het gok niet over gokken. Ik heb het over een circus. Ja, maar je kan er alleen maar gokken. Je kan... Ja, op machines. Hè? Is toch, er op is machine... toch ook een bioscoop in? Ja, zo? en een bioscoop. Maar die bioscoop is gelukkig weer in ere hersteld. Ja. En, uh, maar voor de rest zijn het allemaal van die gokmachines, toch? Die, uh, waar je... Fruitkasten. Of Ja, maar, gezond, heel, he? maar heel ingenieus volgens mij ook. Zo'n fruitkast is wel gezond. Maar dat doe ik helemaal niet. Ja. Dat doe je helemaal nee, niet. niet ja. Jij gok nooit? Ik gok niet. Nee. nee. Ik heb één keer heb ik geld gok. in de fruitkast gegooid. Ik doe het nooit meer. weer. Ik denk, je ja, moet ik naar nou mijn vier kilo appels. Ik heb er niks aan. Nou, dat is wel een, leuk, dat is wel een leuke. Eigenlijk. Ja, maar die krengen waren zuur. Oh, echt. zure appels. Die, heb ik, die, heb ik, die appels heb ik toen gekocht van een raamwerk. Zat ik. Uh, ik denk, ja, wat moet ik hier nou mee? De uh, glaas was er, hè? Wat zit je nou met te lachen, Gerry? <coughs> ja, een keer Gerry Nou ja, goed. Ik zal maar gewoon een stukje muziek doen. Hier, want, uh... Mister van Geraatje antwoord. Ja. Nee, helemaal niet van Geraatje antwoord. Maar nou. de Ket man. Ja, joh. De kerst uit nee. Volendam. Maar ja, dit is, uh, dit dit. is een, hele, een heel oud nummer. Het is om Kees Veerman. Die was toen nog de liedzanger. En later kwam Piet Veerman. Waren in de week, dat broers? Waren dat broers? Nee. Nee, maar familie. in Volendam is Is iedereen Feerman, familie met elkaar. En, en, ja. In de, ja, de week en, dat wij uh, onze laatste uitzending hebben. Wat zeg jij? In de week dat wij onze laatste uitzending hebben. Ja. Meteen ja, je schiet <laughs> gelijk je schiet vol, vol, schiet vol ja. Ja. Maar dan, eh, als het dan dinsdagavond 22 juli is... dan wordt er in de protestantse dorpskerk in Zandsvoort... wordt het decor van een hele bijzondere culture night. En weet je wie er nou heel veel weet over die culture night? Ik denk... Onze Gerry. Ik denk Arno Koek. Nee... Oh, nee, Gerry? Nee, ja. maar ik weet er eigenlijk helemaal niks vanaf. Jawel, jawel, je jawel. Het, als je maar wil. Doe niet zo bescheiden, doe niet uh, zo bescheiden. Ja, niet zo bescheiden. Je loopt hier al 78 nee. jaar op de wereld rond, kom op. Nee, en, maar ik weet wel dat het dus dat 22 juli uh, in de doorsprek is. Maar dan, dat is het begin van de Pride at the Beach. Hè. Dat duurt een week lang. Hè. Ze hebben ze allerlei uh, activiteiten. Maar uh, dan wordt er in de dorpskerk, maar je moet dan wel 10 euro betalen. Het is niet gratis. Hè? Wa waarom moet je dat betalen? Dus? Dat weet ik niet, want uh, er worden allerlei uh, optredens zijn er dan. Oh ja, <coughs> natuurlijk. Moet wel dus met worden. artiesten en zo, allemaal gerelateerd met allemaal... Maar echte artiesten love. of wannabes? Love. Nee, zo nog wel. Ja. Echte artiesten. Artiesten, maar dat ook in die sfeer, denk ik ook wel. Ja, de, ja, ja, van de ja, ja. Pride en zo. Maar het uh, thema is nog steeds love. Hè? Love. love. Wat? Love. love. Love. ja. ja. Lof. you need is ja. love. All you need En dan is, is er love. donderdag, de 24 juli... dan heb je een regenboogborrel. <coughs> een pubquiz en een regenboogdiner. Ik weet niet wat je, nee, je daar... Kom je toch weer bij, bij Diana terecht dan een pubquiz. Een pubquiz, ja, of dat puppy. zijn pubs, Ja, Puppies. pups, ja. Puppies, ja. ja. En dat is dan bij Fenty Beach. Fenty Beach. Dat is, ja, dat een is op het strand. Hè. Dat is een dat is strand, Ja, ja. Strand, uh, En dat is van half zes tot negen... Okay. En op zondag, de 27e, is er een kerkdienst. Ja. Een gewone kerkdienst. In de dorpskerk ook om 10 uur. Ja. Lokaal. Op 27 juli, ook op die zondag, is er van 6 tot elf... bij ons, het Ons paviljoen, ook op het strand... is er een woman at the beach party... Dus dat is een spectaculair vrouwenfeest op het strand. En dan zal Charles ook foto's maken. Met, met een dj's. En, uh, en daar moet je 16 zes, euro voor betalen. Okay, okay. Dan moet je het dus betalen voor de artiesten natuurlijk ook. Uh, die uh, optreden. Maar dat is dus alleen voor vrouwen. Ja. En, ik ben, en dan ik... mag jij niet komen. Oh, nee, nee, maar nee, ik, ben, ik ben speciaal op een schaakclub ben ik gegaan. Op een schaakclub. Op een schaakclub? Ja, het zijn dus de club waar je vrouw mag Ja, dat heefje. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar daar, daar ga je mee scoren. Nee, dat, uh, dames, dit was een grap. Grap, een grap. Ja, ja dus. Uh, en, of je nou zwart bent of wit, hè? maakt niet uit. Maakt niet nee, uit nee, nee, je mag vrouwen nee, dat, slaan. Dat is, dat is heel mooi. Hè. Vindt de koning niet en leuk, maar. Is, je mag ook niet hard, hard van de toren blazen. Mag, mag ook je niet. ook niet? Nee, nee. En, als je, en er binnenkomt... je moet hard lopen, hè? ook wel. Lopen, en over heel het, veel het algemeen. Zijn er. Ja. En, ja, precies. En als je binnenkomt, dan ben je maar eigenlijk een pionnetje. De ben je. Je werkelijk niet. te geloof de grijze haar trekken bij mij naar binnen. Ja. Jongen, jongen, jong. Wat een conversatie. Ja, ik, mooi toch, hè? Ja, heel goed, heel goed, heel goed. <laughs> Kun je het, het nog, nog volgen luisteren? is weer echt gebeurd, ja. <laughs> toch? Ga door, Geki. Kan ik nog? Of ja, je kan Nee nee, het kan nog. Ja. Nou, en dan krijgen we maandag... Wanneer? 28 juli, juli. Ja, Julij. Dan is er uh, Express Your Love Painting at the Beach. Hey, we hoorden veel Engels vandaag, hè? We hebben Engelse trends, Ja, het is helemaal... Uh, als, uh, uh, ja, dat is om 11 uur bij Cosmico Beach. Dat is, oh ja. Ook alweer zo. Ja, ja. En dan wordt er ook uh, sport en games at the beach gehouden. Vanaf 11 uur ook daar. Je begint ook al met de uh, American En de dan Center ook Project. infomarkt at the beach. Ja, het is allemaal at the beach. allemaal at the beach. Ja. At dus the the beach. er wordt van alles beach, gedaan ja. daar. At the beach. De Italiaans zeggen ze at the beach. At ja. the beach. Ja. Als jij nou in je, je platenarchief even uh, de, de beach van Cliff Richards opzoekt... Ja, dan als je die hebt, beach. tenminste hoor. An ja. the, the beach. beach. Tralala, tralala. Ja, goed, leuk, Gerry. Ja, Wat ja, ja, moet, moet ik nou een kleurbretje als ik jullie Na. heb? Dat zijn onze. Ja, ja wij gaan, was gaan, mijn idol. Gaan. dat was mij niet dol. Ja, ik ga met Gerry gewoon een duo beginnen. Ja, beach. Ja. Kijken of je me vinden kan. Ja, ik ben wel benieuwd. Ga jij maar even door met je verhaal? En dan nog maandag 28 juli ook is er een pre party om één uur en dat is op het stationsplein natuurlijk, want dan komt om drie uur tot vier uur de grote parade oh. van alle, ja, alle deelnemers van, uh, van de ja, pride van de pride, ja. dus mooi verkleed en allerlei uh, heel erg leuk. Een beetje gepikt uit Amsterdam, hè? of heeft Amsterdam het van ons gepikt? Nou, nou, die het niet. hebben het op de boten natuurlijk, maar we hebben de dit pride dan de grachten, hè? Ja dus het is, nou het, is al heel, het is al voor de vijfde keer geloof ik in Zandvoort. Hè? Dus het is altijd een groot succes. Ja. Uh, nou ja, en dan is er bij Cosmico Pizza beach allerlei beachparties de hele dag. En dan allemaal entertainment. Maar dat is gratis. Dat is dus voor iedereen uh, toegankelijk. En dan om elf uur gaan ze dus, hebben ze de afterparty. Dus van alle festiviteiten. En dat is bij Café Anders in de Straat. En dan, dat is het einde van de beach uh, Pride at the beach week. Ja, ja. Zeg maar. Dus dat is best wel. Uh, je, had het, je, had het Heel, over, je had het overigens net over die culture dat je 10 euro moet betalen. Ja, 10 euro. Maar als je nou een zandvoortpas hebt, krijg je 50% korting. Ja, dus maar een zandvoortpas, dat zijn mensen die dus uh, niet zoveel geld uh, hebben. Die krijgen een zandvoortpas. Maar die kunnen dus wel dan. Ja, met 50% met, korting er binnen? Dan dus betaal je 5 euro. Ah, nou, dat ja. scheelt wel. Maar, ja. eh, maar is dat al pas of uh, is, al is het al een poosje? Is al een tijd. Oh. Ja. <coughs> Je antwoord is nooit iets pas, nee, nee, goed, hè? nee. Nou, ik ga jullie, ik ga jullie voor de helft tegemoet komen. Goed zo. Nou, we hebben het We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and after all a summer holiday.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 me and Breng mij, nee, nee. breng mij onmiddellijk op de vraag aan jullie beiden. Gaan jullie nog op vakantie? Nee. Hebben jullie nog een summer holiday? Nee. Voor een ja. week, of twee? or two. Ja, in augustus. In augustus. Eind augustus. Jij gaat naar Tessel. Ja, Tessol. Je gaat naar Tessel. Ja, <laughs> <Ja. naar Texel. laughs> en Willem. Schierde ja, Willem heeft natuurlijk die Willem gaat ons verlaten. <laughs> ja, het is heel ja, erg het, ja. he? het is heel mie, mie, erg hè. He? Nou, Basti, Bas stop je die wortels in je potje. Ja. Mie, ja, ook weer. Oh, van, ja, van... Ja, daarna, Ja. jij... Want jij bent natuurlijk... Uh, Hart en Nierenbeer Curaçao er een keer per jaar. Oh. Ja, nou. ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, Ja. Er zijn dagen dat ik Curaçao uh, wel mis. Ja. Maar er zijn ook daar dat ik je niet mis. En dat is dan op de daren. Dat, dat je het eigenlijk wel mis. Ja, maar dan mis ik het niet. En, maar je gaat, je, gaat, je gaat ons verlaten. Uh, althans, je gaat Zandvoort verlaten. En, maar ga je dat missen? Nee. Nou, nou dat, hoor, klinkt hoor, kei, je, dat klinkt hoor je wel keihard. Dat klinkt wel keihard. Daar kan je dus bedreigingen, hoor. Dan kan ik, hoor even. Als je nou zegt van Willem, we hebben gehoord, je gaat naar Australië toe. Ga je Zandvoort missen? Ja. Het is te ver weg. Ja. afstand is maar relatief. maar Ja, want, want uh, uh, naar de New York... Ik zal er niet verklappen Hoe oh, mag dat nou? New York. Nee. York. Nee. New York. Ja. New York. New York, ja. Hé, maar luister. Het is af... een half uurtje, half uurtje. Ah. Uh, oh. nee, niet ver, hè. Ah. Oh. En heb ja. hebt ook een jacht gekocht, hè? Ja, ja, een jacht ja, ja, gekocht, ja dat hè? heb ik gehoord, ja. ja. Bij nee, Damenjaart. hè? Je hebt weer niet goed geluisterd. <laughs> Ik ben op jacht geweest. Oh, je bent op jacht geweest? Ja, nee, dat was En? Een... Dat is zeker duur, hè? Uh, nee, ik heb twee konijnen. Oh. Ja. Twee konijnen hij... en een kist Voor de kerst. De ja. Ja. Voor de kerst. <laughs> maar hij had geweer en de schoot naar beneden. Dus dat schoot niet op. Ik zal heel eerlijk zeggen, er zijn wel <laughs> vragen geweest van mensen die zeggen, gaan jullie twee naar door? Nee, wij, wij met z'n ja, tweeën, ja, ja. Nee, wij, gaan, wij, nee wij, hebben, wij, hebben, wij hebben er geen zin meer in. Wij zijn een Nou, zand. dat, dat, dat nee. daar spreek je voor jezelf, want dat heb ik niet gezegd. Oh, nee. <laughs> nee. nee, nee nou, ja. Ja. nou ja, goed, ik, ik, ik, ik blijf nog wel uh, bereid. Nee, ik bedoel, met z'n tweeën gaan we uh, niet, want er is maar één... Er is, er is maar één, er is maar één, maar één programma. Er is maar één, ja, ja. Ja, één nou, Willem. Ja. Laten we daar in godsnaam dankbaar voor zijn. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar goed, ik, ik, ik ga nog wel verder bij Radius Handvoort uh, met muziek natuurlijk. Ja. Ik ben er een tijdje uit geweest uh, door gezondheidsomstandigheden. Ja. Uh, maar ik ga weer uh, Ep en Vloed doen. Ja. En ik ga weer. Uh, ja, uh, Duifdaag duif de week door op woensdag. Ja, nou leuk. Dus ik, ja, nou, dat hoop ik. Natuurlijk. Dat, dat ja, ik het leuk is wat ja, leuk. Ik vind het zelf leuk. En uh, mijn collega Hans Wassenaar, die, uh, die komt ook. Uh, die, uh, die, uh, die, uh, ja, we genieten samen eigenlijk. Want Hans draait ook een beetje. Ook muziek uit de jaren uh, ja. 60 tot en met 90, mm. zeg maar. Dus we hebben een beetje de, dezelfde passie voor muziek. Dus dat is altijd leuk, natuurlijk. Ja. Dat is toch prima? Nou, dat is. Ja, dat dus. Ja. ja. Nou, is dat een antwoord op je vraag? Nu je mezelf een beantwoord hebt? Of zeg ik van, nou... nou, nee. Uh, vertel. Wil je niet vertellen? Ja, waarom je weggaat. Waarom je nou uh, ons in de steek laat. Uh, nou ja, mijn, mijn straf is afgelopen. Ik heb het ooit bij het vuurwerk gespeeld. En uh, toen kwam ik bij bureau HAL terecht. Toen zeiden ze van nou... De ergste straf die wij kunnen bedenken. is dat je samen moet werken met Charles Duyf. Ja. En uh, nou ja, over twee weken lokt die straf af. Dus uh, ja, dan gaat die enkelband ook af. En zo. Oh, dat mag net vragen, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja oh, bij de... jou, hè? Bij jou. Oh, bij... <laughs> nee hoor, natuurlijk ga ik dit allemaal missen. Dat is makkelijk. Ik bedoel, ik heb hier elf jaar gewoond en. Uh, ja, het, het wordt wat anders. Tijd voor wat anders. Tijd voor wat Maar ja, je, je gaf het al aan, een half uurtje, dat is niet zo ver. Eh, dat is niet zo ver. Hè, nee. En uh, je zit hier zo en, en, en uh, je, je hebt een. gratis... Je kunt er op twee manieren, je kunt er een half uurtje over doen, je kunt er ook drie uurtjes over doen als je wil, maar dan rij verkeerd. En je weet ook een geheime gratis parkeerplaats te vinden. Weet je een geheime gratis parkeerplaats? Een geheime gratis parkeerplaats voor je auto, dus dan hoef je ook niet te betalen. Dus dan kan je gewoon... Het moet je wel een stukje lopen om in het dorp te komen, maar dat valt ook wel weer mee. Ja, jij bedoelt, jij bedoelt dat, dat plekje wat hier naast staat, bedoel je? Nou, dat is straks weg, hoor. Verklap dat nou niet, jongen. Nee, ik zal niet verklappen dat, dat, dat het dan de tol weg is. Nee. <lacht> maar gaat het weg? Ik ja, op, ja, op, ik op, weet het niet. op, op den de de duur, duur wel, denk ik, maar voorlopig zal het nog wel. Ik op heb, duur. Uh, Ik ja, op heb den gehoord den duur. dat hier een jachthaven komt. <lacht> een jacht, oh, eindelijk? Voor een Zandvoort, jachthaven. ja. Ja, eindelijk wel. De haven, haven, daar, je hebt de haven van Zandvoort, heb je. Uh, maar een echte haven heeft Zandvoort niet. En die nee. schijnt daar te komen. Nou, dat is wel leuk. Dus uh, dan zoeken ze naar mensen die willen helpen met graven. Moesten wel een end graven naar. Uh, nee, als je vlakbij. Wat? Naast. Oh, dat bedoel je? Nee, naar de zee bedoel ik om uh, water. Ja, dat uh, moet ook wel. Het stuift is zo, hè, als ja. het zo je een schip dreinen. Ja, gaat. dat is waar. Ja, nee, dat is zo. Maar uh, collega's, vrienden ja. moet ik zeggen. Ja. Uh, laten we eruit gaan uh, met een lekker stukje muziek. En hebben jullie nog een boodschap aan de luisteraars? Nou uh, ja, geniet lekker van het weekend. Van de zon en het uh, mooie weer. Willem. Ja? ja toch? Heb jij ook nog een boodschap? Uh, ja, we even kijken. Uh, we hebben nog brood, twee melk, een kuipje uh. boter, we moeten beleg halen. En uh, de hele dag, wc-papier is ook op. Dus nee, of verder niks. Oké, okay, nee. verder niet. niet. Twee C-papiers ook op. Dat, al, dat ging ook, hè, Ja, <laughs> ja dat, is, dat is waardeloos, hè. Dat is waardeloos. Nou ja, in ieder geval, uh, wij trekken de stekker eruit. Jullie ja. worden weer bedanken. Ik wil speciaal Marcus van Dam bedanken... voor het oplossen van het technische ja. probleem. Ja, zeker. Want zonder die gozer is ZFM niks. Nou. Dat wil ik eventjes zeggen. Ja. ja. Ja? Zo is dat. Jullie bedankt. prettig weekend. Ja, fijn weekend allemaal. En fijn van het weer. Dag! Ja!